En de dertiende etappe in de Tour de France is gewonnen door André Greipel. De Duitser was de snelste in een massasprint. Hij eindigde voor de Slovaakse groene truidrager Sagan in de noord Boazon hagen Het is de derde ritzegen van Greipel in deze Tour de France. Het algemeen klassement blijft grotendeels ongewijzigd. Het weer, vanavond in het zuiden nog wat buien, in het noorden opklaringen. Morgen wisselen bewolkt, met ochtends vooral in het noorden zon. Smiddags ook zonnige periode, met kans op buien en mogelijkheden.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 En we close our eyes bip, bip, bip. Ja lekker salsa muziekje van vandaag hier in Zandvoort in het dorp Het Salsa festival 2012 En wat ben ik blij dat het niet meer regent Ja zeker weten Lekker, uh, lekker droog gezet dus Want uh, uh, vanochtend en uh, ja, begin van de middag kwam we nog met bakken uit de lucht We hebben enorm veel problemen hier in Zandvoort gehad Met uh, overstromingen En uh, we zijn per vlot hier ook heen gekomen Zalman. Ik heb mijn zwembandjes nog om, die zal ik zo meteen even afdoen. Ja, de duct blijft, uh, <laughs> blijft ook drijven blijkbaar. En uh, nou ja, gelukkig is het goed gekomen en hopelijk blijft het ook droog. Het programma heb je net gehoord, we gaan straks nog even het programma nog een keer doornemen hoor. Zometeen ook hier in de uitzending, Roy van Buringen. Hij heeft vandaag het kunstverstijn gehad. En hij gaat hier straks daar wat over vertellen. En hij doet vandaag verslag voor ons in het dorp. Dus hij gaat uh, straks even het dorp in en hij gaat een uh, aantal mensen vragen. En hij gaat even verslag doen hoe het is. Ook hier aangeschoven, Aldo Moraal. Aldo, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, zit hier nou in de studio en ik zie net ineens wat heel wat leuks gebeuren. Wat dan? Nou, onze antwoord is een mail die altijd voor de studio zit. Die was een stukje opgeschoven op het muurtje bij de huisjes. En dan loopt de vrouw langs. En net voor die vrouw vliegt die mail weg en die vrouw schrikt zich dood. Ja, dat mensen dat kijken, dus ik lag een beetje gevouwen. Zo'n mail doet het volgens mij gewoon expres. Dat vind ja. ik gewoon leuk. Denk het ook. Maar dus het is de scooter van Rob. Er zit een schijf de scooter van Rob bijna volgens mij. Dus... <laughs> Rob is onze collega. <laughs> hey, um, straks natuurlijk, popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd in de showbiz. En zo meteen hier Gabi Escalera. Hij heeft een uh, nieuwe uit. Nou, dat hoor je zo meteen. aparte is dat hij twee singles uit heeft: Alles draait om liefde en no hablen. Het Spaans in Nederlands, wat het is, we gaan het zo meteen hem vragen. Ook zometeen uh, muziek van Lara Veen en Deer zijn de nieuwe van de Black Keys, Dead and Gone. Van de Black Keys hoorde je uh, Laura. Of, uh, Laura Fanny hoor je zo meteen nog wel eventjes Dead and Gone. Wat een, uh, wat een heerlijk liedje, Aldo. Ja, klinkt goed. En um, nou, ik ben sowieso wel fan van de van de van de Black Keys. En um, hun nieuwe album is ook echt. Echt te gek naar nou, ja, hun album. ik ken ze nog niet zo, maar ik, ik, ik, ik hoor het nummer nou. Denk ik Lonely Boy is goed en ja, het zijn allemaal te gekke liedjes, moet je maar even luisteren. Ja, dat ga ik zeker doen. Aan de telefoon hebben wij Gabi Escalera. Gabi, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hooi. Oh, we jou, uh, Drie weken geleden had ik jou aan de telefoon. En toen hadden we het nog over je nieuwe single. Ja, klopt. Ja, en hij is deze week officieel uitgekomen. Hè? Ja, ja, correct. Hij is uh, afgelopen dinsdag grofjesjou uitgekomen. Uh, nou, de singles die heeft, uh, die heeft twee titels. Uh, dus er zijn ook twee videoclips voor gemaakt die zijn te zien op YouTube en zo. En uh, ja, de reacties zijn overweldigend. Dat dit is echt zo gaaf. Nou, nee, goed om te horen, maar hoe kom je dan bij twee hoe kom je dan bij twee singles eigenlijk? Twee titels, vertel eens. Nou, dat is uh, de, eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik ben, uh, nou ja, goed geboren en getogen Rotterdammer. Uh, ja. Dus ik heb, uh, nou ja, goed zowel de Spaanse cultuur in mij als de Nederlandse cultuur. Ja. En, uh, uh, ja, mijn optreden zijn altijd Spaans dat is okay. het grootste gedeelte. Dus ik, uh, in tegenstelling tot vorig jaar, dat ik jij en ik had, en daar had ik een vertaling van, heb ik nu zoiets van, nou oké, okay, ik doe dan dat Spaanstalige nummer, want het is een gouden oude van 30 jaar geleden. Oké. Okay. Maar in een heel nieuw jasje. En ik, ik had een heel mooi nummer, wat eigenlijk de single zou zijn, die had ik, uh, die had ik al helemaal af. Ja. Dat is alles draait om liefde. Dus uh, ja, dat vonden we wel een heel mooi nummer om als, als extra op die single te zetten. Dus, ja, nou, ja. Dus eigenlijk pa kanten ja, zo, zo moet je dat ja, doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ik ga hem zo meteen, uh, ga ik uh, allereerst alles draait om lief te draaien. Oh leuk. En uh, later, uh, ja dat Spaanse liedje, want uh, dat vond ik wel heel interessant helemaal vandaag. Want in Zandvoort is het namelijk het salsa Festival. Past het daar een ja. beetje bij, denk je? Bij het Salsa Festival, ja, ja zeker. Oh ja, kijk, okay. ja, helemaal top. Ja. Dat is, het is, ja, absoluut. Het, het, het past heel goed in het rijtje van wat je nu heel, heel erg veel ziet. Dat ja. het 40, hè? Het Michel Bello en Gustavo. Ja, ja heel slim, heel slim. De, ja, de zomerse tintjes, ja. de zomers geluid, de zomers ritme. En uh, nou ja, voor de zomer is misschien, ja, ben ik iets te laat ja. om voor de zomer te laten meedraaien. Maar ik hoop dat het een goede na wordt voor Dus uh, ja, we gaan, we gaan afwachten. Heel spannend. De reacties zijn in ieder geval heel erg, uh, heel erg positief. Oké. Okay. Ja, en veel mensen kennen dat nummer nog hè, van vroeger en dat is wel heel erg leuk. Ja, ja, nou ik, ik heb het even geluisterd. Ik had geen idee, maar ik ben nog redelijk jong. Ik ben pas 20 jaar, dus uh... ja. Ja, ja, ja, ja. ik was nog niet eens geboren. Oké, okay, nou het is de indicatie, ik ben 42 en uh, toen ik een jaar of twaalf was, okay. toen, uh, toen zong ik dit liedje al. Okay, okay. Toen was het een grote hit en niet alleen in Spanje, maar het is ook in Nederland een grote hit geweest. en, en Eigenlijk overal, in heel Europa. Dus het is uh, ja, best wel een heel interessant nummer. Het is echt een heel leuk nummer. Hé, hey, waar treed je op ja. vanavond? Nou, vanavond heb ik een uh, privéfeest. Oké. Okay. Uh, dat is een, uh, een bruiloft. Uh, ja. uh, en daar doe ik een, een setje van een half uur. Oké. Okay. En uh, als verrassing voor de uh, voor bruidspaardenstore. Leuk. leuk, leuk, leuk. Ja. Hé, hey, ik wil je bedanken. Ja. Doe graag gedaan. Jij bedankt voor het belletje. En uh, nou ja, binnenkort spreken we wel weer. En ik ga, allereerst ga ik je Nederlandse single draaien. Alles draait om liefde. Oh, leuk. Nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie en de luisteraars ervan vinden. Ik ben da echt heel benieuwd naar. Is goed. Hé, hey, optreedt, ze, zo. Dankjewel. Hoi. Hey, doe Hoi. Ik ben niet in de mooiste lach. Wat maakt dat nou uit? Ik heb geen cent te maken, maar ik deel en ik sluit. Ik kan intens genieten van. Klein moment Ik weet dat ik niet alles kan Ben ook maar een mens Ik heb mijn draai gevonden, maar Ik mis nog een doel Iemand met wie ik delen kan Het liefdesgevoel Een zoena blik, een zomernacht Een koot voor een zoen De heb ik het that moment Eén keer die aanstekers in de lucht. Nou, leuk liedje toch? Ik vind het er een goed linker. Ja, net aan de telefoon. Gabi Escaleren en zijn nieuwe single heet Alles draait om liefde. Hij heeft ook nog een Spaans liedje. Ook zijn nieuwe single. Hij denkt, ik doe het gewoon met één keer dubbel, joh. Dus het gaat net zo makkelijk. Twee keer op de radio, Ja, heel slim. No Me Hable. Die gaan we straks nog even draaien. En dat is een beetje een salsa sfeertje. Zoals ze noemen, een beetje een Micho Telo-stijl. zometeen de muziek van Bob Marley. En dit is Laura Veen in de Vimpertones. Sugarfix! ZFM. ZFM's antwoord: 106.9 FM. Utje top mijn select. ta, ta, ta, ta, ta. En Shining is ook een beetje, een beetje te hoog gegrepen Maar valt in ieder geval droog Ik denk dat we daar heel erg blij mee moeten zijn Bob Marley, Sun Shining hier bij CFM helaas naar Entertainment View En zometeen gaan we bellen met Popstar Henry Hij vertelt ons wat er is gebeurd op het showbiz nieuwsgebied Heard it so meteen, eerst muziek van Tom Cochrane. Dit is life is a highway. It like a you one day and the next day a We won't hesitate. Break down the garden gate." There's not much time today. Henry. Oh wat gezellig, oh wat enige wat Het showbiznieuws nieuws met popstar Henry. Oh wat leuk en gezellig. Ja, gezellig. Henry, goedenavond. Hey, goedenavond Rudy, en dat als... wil ik ook. Uh, hoe is het hier bij jullie? Uh, nou ik moet zeggen, wij hebben echt heel veel problemen gehad hier in Zandvoort. Het was namelijk allemaal overstromingen. Het is echt geen grap. Ja, ik geloof het echt. Ik heb namelijk buitenlijn buitenlijnen overtrekken over Zandvoort en over de kust. Ja. Dus ik denk, jongens, dat gaat helemaal fout. Ja. Dus, ik ben ook per vlot ben ik naar de studio gegaan. Ja, wij, wij zijn <laughs> onderweg geweest vandaag naar, naar de Belgische kust. We hebben daar bij Radio Melinda, die keek misschien wel. Daar zit een beest, daar hebben we momenteel een, een, een, een, een, een, een, een interview gehad. Oké. Okay. En onderweg hebben we op een gegeven moment bijna moeten roeien. Oké. Okay. Dus dan weet je het wel, hè. dat is verschrikkelijk. Dus bij jullie was het ook een. Uh, leuk... Ja, het was, e het was echt een drama. Het ging maar door. Maar gelukkig is het droog, want vanavond hebben wij hier in Zandvoort uh, het Salsa Festival. Allemaal podia's met allemaal salsa muziek. Heel erg leuk, dus. Ja, ja, ik heb fietsen van gehoord, ja. Dus okay. uh, wat dat betreft uh, kunnen jullie een beetje droog weer wel gebruiken. Ik heb ja, een, zeker een, een, een, een, weten. Het droog blijft vanavond, dus... Laten eh, we het hopen. Op, op, weer zo opknappen. in ieder geval, ja, voor de, voor de mensen die op dit moment vakantie hebben daar een, ja, een, ja, ja, ja, ja. Uh, Wordt het wel een beetje tijd dat er een beetje de zon doorbreekt natuurlijk. Zeker weten, zeker weten. Ja, bakken zogezegd, hè. Ja. Dus, maar ik heb niet weer wat voor jullie uh, op kunnen duiken, uh, Rudy. Uh, is Roy ook daar toevallig? Sorry? Is Roy die loopt net Die loopt net de deur uit. Ja, ik, hoor, ik kon het wel gewoon ja. <laughs> ja, hij is net de, de deur uit. Ik hoorde een stemmetje op de achtergrond. Ik hoorde een stemmetje op de achtergrond. Dat kan gebeuren. Ik zou er goed doen. Ik, ik heb ik een heb aantal dingen op gedoken. Een van de dingen was dat... Van de week zondag op tekst: Dat Christina Curry ook op de bruiloft van, van Adam zou zijn. Ja. Eh, dat ze op tijd een paspoort zou hebben. Maar dat is inderdaad niet gelukt. Ze heeft niet op tijd haar paspoort teruggekregen... Die, die gestolen was. Oh. Dus ze heeft niet bij de bruiloft kunnen zijn. Ja, ik oh. dacht van dat mensen op dat niveau dat niet van elkaar kunnen krijgen uiteraard. Hè? Ja, raar hè. Ja, want Adam Keur is getrouwd nu hè, met, um, hoe heet ze ja, ook alweer? Mickey, Mickey Hogendijk Mickey Hogendijk ja, klopt. Ja, ja, ja, precies. Goed, ja, dan hebben we ook het kiesnieuws nieuws ontvangen vandaag, dat de zoon van Sylvester Stallone, die was zelf ook regisseur en uh, acteur, die is 36 uh, jaar, is hij doodgevonden in zijn hotelkamer. Ja. En, uh, en het schijnt dat hij de pillen heeft genomen. Dus uh, dat is natuurlijk een compleet drama van Sylvester Stallone. Ja, het was uh, onverwacht ook hè. Dat was zeer onverwacht, ja, ja. en hij zou ook binnenkort gaan trouwen, dus wat dat betreft doe ik heel, uh, heel erg zuur. Uh, of voor, het voor, voor, voor, voor, voor, voor ja, ja, is 36 is, jaar. Ja, vroeger, ja. Dat is een heel triest verhaal, inderdaad. Dus, uh, maar goed, daar zullen we nog het een en ander over horen, denk ik. Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk Stacy Rooghuis. Dit was een leuk stukje over. Dat oh, we hebben weer nieuws. Weten, ja. Hè? Ja, dat zou geen ijskonijn zijn. Niet? Ja, ik kan me er niks, ik kan me er niks bij voorstellen hoor, dat volgens mij is het gewoon een ijskonijn. Ja. <laughs> ze zegt dat ze erg kn kneuterig is en burgerlijk. Nou, als je dat dan bij elkaar zet, een ijskonijn en dan kneuterig en burgerlijk, ja dat past er ook bij elkaar. Dus het uh, zal me niet zo ver ontlopen denk ik toch. He, heeft zij eigenlijk een vriend of is ze vrijgezel? Nou, ik ik weet het niet. Ik durf niet te zeggen of ze nog vrijgezel is, maar volgens mij wel. Oh, Oké. Okay. Oh, ja, nou ja, dan, dan zou je, dan dan je dan toch denken dat ze wel een dan keer dan los dan moet gaan. gaan. Dat heeft natuurlijk te maken met het ijskonijn, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Goed, ja, dan heb ik nog een, een stukje gelezen over, over Talpa. Ja. Dat, die, die stoppen met het Songfestival. Uh, die zitten samen met de Tros zitten namelijk in de voorbereidingen van, uh, van het Songfestival. Ja. En die stoppen ermee. En het leuke van het verhaal is, waarom stoppen ze dan ermee? Nou, het is zo dat Anouk heeft een aanbod gedaan om uh, zich uh, beschikbaar te stellen voor het Songfestival. Maar die brengt nu eisen te stellen. Zij zegt op een gegeven moment van ja, uh, ik heb geen zin om mij te kwalificeren voor het Songfestival. Jullie zitten me maar gewoon neer, dat is het dan. Ja. Ja, en de Tros zegt van ja, wij houden daaraan vast. Ja, en Talpa zegt van ja, daar doen wij niet aan mee. Dus die zijn eruit gestapt. Ja, maar maar dat zegt dan ook weer wat John de Mol zijn mening is. Als hij hiermee stopt, dan heeft hij toch meer vertrouwen in Anouk, toch? Uh, waarschijnlijk wel, ik ja. wel. Nou, en wel terecht toch? Want Anouk is toch een geweldige zangeres die eindelijk wel iets voor Nederland kan betekenen, denk ik dan. Ja, ja je ziet natuurlijk dat het Songfestival heeft natuurlijk niet altijd te maken heeft met de artiesten die je nee. uh, daar naartoe stuurt, of de kwaliteit ervan. Het heeft ook een stuk politieke lading natuurlijk. En dat, ja. uh, dat ligt wel erg gevoelig, uh, zeker in de die momenteel zo sterk vertegenwoordigd zijn. Ja, ja, ja. En ik denk dat Nederland, uh, Nederland en uh, die landen om ons heen eigenlijk helemaal geen kans meer maken om daar überhaupt nog een goede klassificering naar neer te zetten. Ja. Dat denk ik niet. Maar ik heb in ieder geval wel vernomen dat iWorks schijnt interesse te hebben om deze zaak te nemen van Talpa. Oké, okay, oké. Okay. Denk jij dat er weer audities komen? Ik, ik denk het wel. Uh, ja, wel? Wel. Oké. Okay, okay. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Anouk er ook wel mee zich uh, bezig gaat houden dus. Ja. Maar we laten het even over ons heen komen. en We wachten eens even af. Op. Ja, we, we hebben nog een jaar toch? Zo is dat joh. Goed, uh, ik, ik, moet, ik moet verder hier. We hebben het heel druk gehad vanmiddag. Dus uh, ik, ga, ik ga jullie op een gegeven moment een heel fijn weekend houden doen. Maar ik heb nog één dingetje wat ik wil gehoord, dat Welen <coughs> zich ook wil van beschikbaar stellen voor het festival. Wie? Welen. Welen, ja, leuk. Leuk, goede artiest. Dus dan hebben we op een gegeven moment concurrentie van, zowel de concurrenten zijn dan samen uh, Anouk en Welen, dus uh, nou als ze nou slim zijn, dan gaan pakken die twee zich samen en dan maken ze op een gegeven de wet. Misschien wordt het dan wat. Ja, nou ja, het zijn wel, ja, wel de twee beste artiesten van Nederland, hè? Nee, ik denk het wel. Ja. ja, ik denk het wel, dus dat is natuurlijk een idee, hè? Ja, so why not yeah. En mocht dat, mocht dat niet lukken Dan, uh, ja, dan stellen Monique en ik Onze altijd beschikbaar voor volgend jaar hè? Ja, zeker weten Hé hey, Henry, ja, ik jongen. heb je nieuwe single ontvangen Ja Vertel, Hendri en Monique, je nieuwe single heet Fluisteren van de Wind ja, het is een uh, ja, uh, nieuwe muziekstroming eigenlijk in Nederland, die we momenteel uitgevonden hebben. Uh, dat is eigenlijk de uh, native country pop, zoals het okay, heet. Okay. Je dat het is, een, het, is een, het is een herkenbare country music eigenlijk. Ja. Maar dan niet met de traditionele instrumenten, maar met, met poppie instrumenten, maar weer wel met een banjo bijvoorbeeld. Oké. Okay. En dat, dat maakt die muziek uh, juist zo uh, leuk om naar te luisteren. Ja. En ja, het fluisteren van de wind, en dat ook een keer dat het jullie een beetje gaat liggen de wind, dat het, het blazen van de wind is, maar... Het fluisterende wind. Als je goed luistert, hoor je daar stemmetjes in. Nou, helemaal top. Hé, hey Henry, dankjewel. En ik ga hem draaien. Graag gedaan, jongen. En we je hem draait, hè, Uri. Oké, okay. ik spreek je volgende week weer. Ja, hey, tot volgende week. Hoi. Hoi, hoi. Hier in dit hotel. Het is zoveel so well kouder. Toch het fluisteren van de wind, laat hem warm te voelen, Alsof jij er nog bent. Vraag maar waarom jij mij vergeten bent. Deze stilte ongekend, dagen zijn verwonders, Toch het fluisteren van de wind, Laat mij geloven. Jij nog aan mij denkt, tijd voor vaag te sporen. Zeg mij wat jij gebleven bent. Al zo lang jaren, de dagen zonder jou. Ondanks al die dagen, liep in mij. Probeer het te verdragen. De het van de wind jou brengen zal Ik heb je nooit verteld Waarom dat ik van je ging Zonder reden, zonder geld Met de noordenzon vertrokken Naar een plek die ik niet ken Ondanks dat ik van je hield, deed ik jou vast veel verdriet. Nipt jij bent weggegaan, is mijn leven anders en stil komen te staan. Hier waar jij mij achterliet, plotseling verdween. Ik in de hoop dat je wacht op mij misschien. Al te lang duren in de jaren, de dagen zonder ja, ondanks al die vragen binnen mij. Zal ik het gevragen, kan me niet vergissen dat het fluisteren van de wind jou brengen zal? Zo ik het vragen, kan me niet vergissen. Dat het luisteren van de wind jou brengt een zo. Dat het luisteren van de wind jou brengen zal. Dat het luisteren van de wind jou brengt een Een nieuwe single van onze Henry popse Henry Henry van Wijmeren. En het liedje heet Fluisteren van de Wind. Dit is ZFM So een plaats zegt uh, Anouk. Duidelijk toch? Duidelijk. Gewoon uit het Eurovision. Ja duidelijk. duidelijk. Daarom ja, hebben we ook gedaan. Anouk Nobody's Wife en ik zat een beetje op YouTube vandaag en ik zat te kijken naar Anouk. Naar een beetje YouTube films van haar. En toen kwam ik op dit filmpje. Ontzettend schattig. Ze heeft een webcam op de, in de kamer en uh, ze heeft zichzelf uh, opgenomen samen met haar zoontje. Oh ja. En uh, zij zingt een liedje en haar zoontje die doet uh, vrolijk mee en dat klinkt zo.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 ja, echt er to be geweest. mama ik lacht niet in allebei. Ja. ja. Even krijsen. Op een gegeven moment zingt ze, zingt ze Josiah, zweet zo het zoontje, I love you. En dan wordt het jongetje helemaal stil. Even kijken hoor. Oké. Hey. I love you, Josiah. Helemaal stil? Nee. Niet? Zegt niet. Ja, hou van mama. Hou van mama, zegt hij. Oh. Oh. Ja, echt zo leuk. Ik vond het, dit wou ik even delen met je, want het was echt te gek. Wil je hem nou even zien? Wat zeker de moeite waard is. Dan zie je het schattige zoontje van Anouk. De titel heet: Seriously, this is how I write the songs during the day. Seriously, this is, this is how I write the song during the day. Ondertussen aangeschoven in de studio Roy van Buringen. Roy, ja, goedemiddag. goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed hoor. Drukke dag gehad? Ja, een hele drukke dag. En nog Vertel, Kunstverstijn, hoe is dat gegaan? Ja, helemaal super. Uh, negen talenten die meededen aan, het, aan deze achter het Kunstverstijn. Nou, dat was hartstikke gezellig en uh, heel veel uh, verschillend talent ook. Zo hadden we, hadden we een, een paar zangertjes, zangeressen, maar ook uh, iemand die echt alleen maar een muziekinstrument speelt. Dwarsfluit, piano hadden we... Uh, en nog veel meer eigenlijk. Leuk, leuk, leuk. Ja. Heb je nou iemand. Wie, is, uh, wie, is, wie heeft eigenlijk gewonnen? Uh, ja, dan hebben er vier, uh, eigenlijk vijf gewonnen vandaag. Uh, die zijn door naar de finale. Op en, of, vijf op, van de, hoeveel? Vijf van de negen. Okay. En die zijn door naar de finale op 25 augustus. Want eigenlijk zouden we 15 september de finale hebben. Maar de omstandigheden hebben we dat kunnen, moeten schrappen. Okay. En hebben we het verschoven naar 25 augustus. Finale doen we ook meteen een feest. Want het kunstverstijl bestaat dan vijf jaar. Oké, okay, leuk. Tijdens dat feest ga ik ook wat bekendmaken. Uh, ja, ja, dus dat is uh, nog wel even spannend. Ga weer trouwen. Nee. Oh. <laughs> maar ik ga wel wat uh, bekend uh, maken over het kunstenstijn. Oh. Uh, voor sommige mensen zou dat leuk zijn, en sommige mensen zou dat niet leuk zijn. Okay. Maar even wel weer terug over de talenten die door zijn. Nou, uh, dat zijn Jurre. Jurre komt uit Driehuis. Hij speelde, zo, uh, hij speelde piano en gitaar, maar hij zong daarbij. Oké. Okay. Hele leuke uh, jongen. Uh, Irene en Dominique Dat uh, was de, zak, of de, de piano en de dwarsfluit Ja nou, Helemaal top Ik kreeg kippenvel Terwijl ik niet van klassiek muziek hou uh, Geweldig uh, We hebben Willem en Menno Dat zijn twee rappers uit Zandvoort Ja, ik wist nog niet helemaal of ze het echt konden Maar ik Nog steeds niet? Nee Nou, ze verborgen het zo goed met hun entertainment oh, Oké okay. En daarom hebben ze gewonnen en als laatste Remy van het Hof met de band. En Remy van het Hof heeft ook vijf jaar geleden het kunstenstein uh, meegedaan. Uh, dat is alweer vijf jaar geleden op het muziekpaviljoen. Dus dat was wel heel erg leuk. Remy deed gewoon weer mee met zijn band. Ja, maar super, echt een leuke act was het. En als, uh, ja, als wildcard hebben wij uh, Lea en Richel door laten gaan. Lea en Richel hebben we een keer een radioprogramma mogen presenteren op CFM okay, tijdens, uh, tijdens de Kids Week. Oh, ja. En uh, dit keer uh, deden ze weer mee aan het kunstverstijnen. Het zijn gewoon twee leuke dametjes, kleine dametjes, die, die, uh, die gewoon springen in het veld. Het, is, het, is, het zijn hele leuke... Leuke mensen die hebben gewonnen en naar de finale gehad. is nou nou, jaar een keer anders dan anders, of niet? Dit ja, jaar, was, dit jaar bij was het op het strand, strand en ja. vroeger was het altijd op het dorp. Via lang hebben we in het dorp gedaan. Ik ben blij met dit weer dat, uh, dat het niet in het dorp is plaatsgevonden. En we hebben een heel leuk intiem sfeertje gehad bij Mango's Beach Bar. In, uh, in een heel, mooi, uh, heel mooie plek is dat gewoon voor zoiets. Leuk. En ik uh, hoop uh, dat de finale nog leuker gaat worden met meer mensen. En dat het ook wat mooier weer is. Wanneer is de finale? 25 augustus, okay. vanaf uh, twee uur uh, smiddag. Oké, okay, nou leuk. Leuk, uh, leuk om te horen dat het zo goed ging. Ja. Even op de achtergrond hoor je dit... Een beetje salsa. Zometeen Roy, ga jij het ja, dorp in. Ja, ik ga even dansen. Ja, jij gaat even met uh, jij gaat alle mooie vrouwen uitzoeken. Een beetje salsa dansen. Ja, Zal ik een beetje meenemen in de studio voor de wedstrijd? Dat Eentje. lijkt me heel erg goed. Weet je maar. Eentje. Ik blijf met twee benen. We zijn met z'n vier hier in de studio. Nee, maar jij gaat uh, verslag voor ons doen in het dorp. Dus daar ben ik wel heel erg blij ja. mee. En uh, ik denk dat het wel heel gezellig wordt hoor vanavond. Zeker He? weten. Eet lekker je eten op en dan ga je zometeen uh, het, het dorp in. Dus zie je Roy in het dorp. Doe mij even de groeten. Hallo, ik heb weer jas, als zien hem. Ja, oké. Okay. Jason Murchis. Geef me maar een tik in a moment, just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all your wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style. And you've got the...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 Ba ba ba pa ba za ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba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 Een heerlijk nummer, hè? Jason Mares op ZFM, Butterfly, zometeen uur drie. We gaan gewoon lekker vrolijk door ZFM Zandvoort bij het Salsa Festival 2012. En we gaan zometeen bellen met André van Salsa Motion. Wat is nou salsa precies? Je hoort het zometeen. Is it Will. I. am? If you love it like I love it.